Mark Visser met het NOS Journaal. In Japan is de beurs met een stevig verlies geopend. De Nikkei-index staat door de Griekse crisis 2% in de min. Later vandaag openen ook de beurzen in Europa. Waarschijnlijk krijgen vooral de zuidelijke Eurolanden last van stijgende rentes op hun staatsobligaties. De beurs in Athene is vandaag gesloten, net als Griekse banken. Die blijven tot en met volgende week maandag dicht... De geldautomaten werken later vanmiddag weer, maar er is wel een limiet. Mensen kunnen niet meer dan 60 euro per dag opnemen. Voor toeristen met buitenlandse bankpassen en creditcards geldt deze maatregel niet. De Griekse regering wil volgende week zondag een referendum houden over het door de schuldeisers voorgestelde pakket maatregelen. Tot die tijd blijven de banken dus dicht. De dader van de terreuraanslag op een strand en hotel in Tunesië heeft hulp gekregen van anderen. Het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vrijdag geen mededaders zijn geweest, maar dat er zeker indirecte steun is geweest. Zo hebben handlangers waarschijnlijk de Kalashnikov geleverd, waarmee de schutter in het rondschoot. Ook hebben ze hem mogelijk geholpen via zee het strand op te komen. Bij de aanslag vielen 39 doden. De media in Groot-Brittannië melden op basis van de regeringsbronnen dat meer dan 30 slachtoffers de Britse nationaliteit hadden. In de Amerikaanse staat Massachusetts is een klein vliegtuig een huis binnengevlogen. Volgens de politie zijn er drie inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde in Plainville, ten zuidwesten van Boston. Het huis stond direct in lichte laaien. De brandweer zegt dat op het moment van het ongeluk vier mensen thuis waren en zij konden net op tijd het huis verlaten. Oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Volgens ooggetuigen komt het vliegtuig met motorproblemen. Het weer op de meeste plaatsen droog. Overdag is wolkenvelden en daarna vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, ook geen aangekondigde snelheidscontroles, Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 right up your side, so we should just do it, cause I don't want to risk of being right, let's not be Sure to be waiting on So let's not waste it, waste it When we both know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 Too hot. today like the joy of tasting a dewdrop drum don't let it slip Stay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 Andrew. Alle tieners zeggen ja tegen MDMA Je meisje is een modstaat seks met je pa Geen blad voor m'n mond, maar recht voor m'n rap Ze zullen er niet zijn als het slecht met m'n is. Hey bitch, schuif op, wij komen binnen met z'n allen Je moet zakken tot de grond alsof je moeder is gevallen Ik ken bitches zoals jij en ik vang ze elke keer Morgen weet je ze maar niks meer, dat maakt niet uit, want ik doe het wel goed zo Ik wel klein en ik zeg kom langs bro, nou, bro. Misschien dat mijn lieve vroeg afloopt Je ruikt beat en seks als ik langs loop Als je bitch wil chillen is het geen probleem Dan ga ik erheen. ik kom niet alleen, want ik heb drank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 The mess we made.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 Go my business mess Excite the moi je français Ordre beau garçon mec Venez bonjour mon amour moi tu es très belle Ben un raisin Je suis né oh. Je parle un petit peu français et En dan een autre-dam aan de scène En daarna samen op la douche et mm -hmm. mm -hmm. Ah, En ik voelde dat het goed zat Ik zag er zo verlegen lachen Kan niet geloven dat het echt was zijn de mijne zijn Ze leken mix van dout, Cecilia en Anou er gebeurde iets met mij, toen zij zei, je suis Nederlander, oh, je praat un petit peu en ik zei, praat Nederlands met me, even Nederlands met me, mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken naar de jean élysées En dan nog een woordje voor ons. Fam, Cercare nei missori le chiavi che apriranno i suoi per imparare a rispettare questa inquietudine che a poi strapperò dalle mie lacrime le cose che non osavo dire. Cancellare tutti i suoi dubbi e le sue paure per lei, per lei, per lei. Per lei. Però als het saremo indivisibili, we indispensabili. en zijn we di ieri, maar di noi niet mio domani, certo soltanto alleen maar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 Veel zomerhit. dit is ZFM Zandvoort. People tell me to be cautious. People tell me not to lose my self-control. People tell me to be flawless. Myself, it I think I don't really get it. I think it's all just a peculiar.